Dit is Jeroen met het NOS Journaal. Duizenden mensen nemen vandaag in Baghdad... met een aardvaartprocessie afscheid van de Iraanse generaal Soleimani... en de Iraakse militieleider Mohandis. De twee werden gisteren bij een Amerikaanse luchtaanval gedood. Soleimani wordt volgende week begraven in Iran... na drie dagen van nationale rouw. Later vandaag worden zijn stoffelijke resten naar Iran overgebracht. De Amerikaanse voetbalbond heeft een trainingskamp in Qatar geannuleerd. Na de Amerikaanse aanval van gisteren is de angst voor nieuwe aanslagen groot...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 De initiatiefnemers pleiten niet voor een totaal vuurwerkverbod, maar vinden dat vuurwerk alleen mag worden afgestoken door professionals. Vleesvervangers groeien zo snel in populariteit dat er een run is ontstaan op de plantaardige grondstoffen die ervoor worden gebruikt. Er dreigt zelfs een tekort. In het financiële dagblad zeggen producenten dat er maar weinig bedrijven zijn die de juiste installaties hebben om de stoffen te leveren. Het weer hier naar zonne en vooral in het noorden en de oosten kan vanmiddag een beetje regen vallen. Het wordt 7 tot 9 graden.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 My mama told me, son, a woman a sweet talk and give it a big eye. But when a sweet talk is done, a woman a two face. A worry is something that leaves us in the blue in the night. This fall. Wherever the is blow I've been in some big town and yeah, it's some big town But there is one thing that I know A woman's a true face Worry something Leads you to Santa Claus Oh, in the now Met deze tonen van Nicholas Payton uh, zijn we het tweede uur van CFM Jazz op de zaterdag begonnen. Uh, ja, je hoort het goed. CFM Jazz is ook op de zaterdag te beluisteren op ZFM. Tussen 12 en 2, Nog twee uurtjes jazz erbij. En het eerste uur zijn we begonnen met Doris Day. I want to be happy. Maar Doris Day heeft ooit één echte jazz CD gemaakt met uh, uh, Preven, André Preven. Die, die cd heette Duet. Een cd uit 1962. Daar doe ik toch nog een nummertje van. Duet met André Preven, Doris Day. Give me time. Give me time, I'll give you love. Give me time, I'll give you rapture. Give me time. Tussen Doris D. en André Preven. Uh, ja, wij zitten toch wat in de rustige hoek. En uh, dan kan ik wel een uitstapje maken naar de Bed. De Bad Plus hebben onlangs ook weer een nieuwe CD uitgebracht. Die heet Activate Infinity. En daar staat ook een prachtig nummer op. Uh, look in your eyes. nummertje, Looking in Your Eyes, is een zeer mooi nummer. Rustige jazzmuziek van de bovenste plank, zou ik bijna zeggen. Uh, we gaan een tandje bijzetten en dan kom ik terecht bij Scott Bradley, de man die overal optreedt in heel de wereld. Scott Bradley's postmodern jukebox. Dit nummertje kent iedereen, The Final Countdown. Geklanken klanken van Scott Bradley, Postmodern Jukebox. Veel filmpjes op cd. Dit is van The Sessions 2, een cd 2018. Als je het leuk vindt, kan je op internet meer van dit soort muziek van Scott Bradley opzoeken. Ja, we gaan toch weer wat terugschakelen naar wat rustiger. Angel Eyes, bekend nummer, wie heeft het niet gespeeld? Ik zie hier een uitvoering van Sunny Stit staan. En het komt voor een cd Yes Jazz When You're Not Alone. Nou, misschien ben je wel alleen, maar het is toch blijf mooi. Thank <laughs> you. Uitvoering van Sonny Stitt. Ik zou ook uh, af en toe eens wat uh, optredens aankondigen. En dan heb ik nu het lijstje voor me liggen van uh, muziek, uh, lantaarn, venster uit Rotterdam. En dan zie ik opstaan zaterdag 4 januari vanavond: jazz orkestra het concertgebouw. Maals Davis 1960. De 10 januari: de Rosenberg Trio. 15 januari: Ragni Trio. 16 januari: Ruben Heijn Nationaal Jeugdorkest. 17 januari: V. Klaassen. Drijven draaien we regelmatig in dit programma. 21 januari, John Medetski Draai draaien we ook regelmatig in het programma. Nou, zo af en toe noem ik er een paar. Heb je zin, ga er naartoe. Zeker de moeite waard. Dan kom ik bij een stukje Nederlandse muziek... van een zangeres die heet Marta Arpini. Misschien heb je er nooit van gehoord. Maar deze dame heeft een stem... die we vroeger een cool voice zouden noemen. Kaarsrecht, bijna zonder vibrato. En met lange, heldere lijnen. En uh, uh, ik draai iets van haar... Uh, ja, de, debuut... Uh, cd En dat is Forest Light, heet de CD. Net uitgekomen. Het is zeer de moeite waard. Ik ga eens even kijken of ik haar zo gauw kan vinden. Martina. Ik had haar er net ergens gezien. Ja, ik heb haar. Ik draai between the bars. Misschien herken je het nummer van Elliot Smit. Mooi nummer. Luister en geniet. I'm zeggen dat dit een prachtige cd geworden is van Marta Arpini. En lijkt me een, een, een zangeres met een beetje Italiaanse achtergrond, maar woont volgens mij in Amsterdam en uh, zit ook op het conservatorium Amsterdam. En daar is ze afgestudeerd. Dus uh, het is een beetje speels, een beetje liefelijk, een beetje fragiel zou ik zeggen. En uh, ja, prachtig, prachtig. Tijd voor die Zeelanders. Wat zetten we daarachter? Wat kan je achter zoiets... Uh, nou, daar zitten we toch iets wat... Uh, wat uh, Miles Davis, heb ik nog niks van gedraaid. Gaan we eens even kijken. Had ik daar iets van meegenomen? Ja, heb ik ook iets van meegenomen. Miles Davis heeft ooit een 1950-LP Ballads Blues uh, laten verschijnen. En daarvan het nummer Moon Dreams. Is uit de tijd dat zijn muziek nog heel melodieus klonk. Um, ja, dan komen we weer bij een Nederlandse formatie. De, uh, ja, de Brut. de ben je wel bekend. En die hebben samen met Anton Goudsmit een cd uitge uitgebracht. Go Surfing heet deze cd. Een beetje beachboy-achtige uh, muziek staat daarop. Uh, een beetje Brian Wilson songs. Het is een tussendoortje voor ze, maar je merkt wel dat ze met veel plezier dit gemaakt hebben. En daar staat onder andere dit, de, de, de wereldhit van Dolly Parton. Jolien staat daarop. En die krijgt een heuse iTunes-behandeling. En met een reutelend Farfisa-orgeltje. En een dwangende gitaar van Goudsmit. Mooi nummertje, Jolien. Bruut. Ja. kwam deze zanger eens een keer tegen. En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel grappige muziek. Dat is, uh, ze heet Tispe, Tispe Vos. Van oorsprong een uh, Nederlandse uh, dame. Niet in, maar heel lang in het buitenland gewoond. En eigenlijk in Amerika de, de jazz ingegaan. Uh, dit is van haar laatste cd. Uh, moet ik even kijken hoe deze cd ook alweer heet. Ik heb het wel ergens gezegd. Walking, walking in the Sunshine. Nou, dat kan vandaag niet. Maar misschien morgen wel. Het is een beetje bewolkt vandaag. Uh, we gaan weer naar wat pittigers. We moeten het een beetje afwisselen. Uh, dit is uh, Ruud Breuls en Simon Richter uh, Quintet, Nederlands. En die spelen Mr. T. Ja, een pittige klank van uh, Ruud uh, Breuls en Simon Richter. saxofonist volgens mij, Simon. En ik ga toch doorschakelijk naar nog iets wat ik ook had klaargezet van Nina Simon. Don't let me be misunderstood.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 Ja, bijzondere stem. Nina Simone. Uh, een bijzonder muziekje dat mogen we ook van de New Cool Collective verwachten. Van hun laatste cd, Dancé, Dancé. Een grappig afsluitnummertje van uh, hun cd. New Cool Collective met Bibi D. De New Cool Collective was dat met de DVD. Uh, ja, de eerste, uur, de eerste twee uur van CFM Jazz op zaterdag zitten erop. We hebben getracht een, een mengeling te vinden van een beetje pop-jazz. Een beetje van alles wat. Uh, ook wat mainstream tussendoor natuurlijk. En uh, we hopen dat je het leuk vond. Uh, uh, ja, we gaan de, de komende maanden gaan we gewoon dit programma op de zaterdag uh, presenteren. Uh, het vaste team van presentatoren. En we zijn natuurlijk nog op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. Vandaag was er een gast die uh, eens gekeken heeft hoe, die het, hoe dat ging hier. En uh, de conclusie was dat hij het erg leuk vindt. Dus hij komt vaker. Misschien uh, gaan we binnenkort wel horen op de radio. Uh, nou, nogmaals uh, een heel goed jaar gewenst. Uh, gelukkig nieuwjaar voor. Uh, als je later ingeschakeld bent, maak er iets moois van dit jaar. Uh, ja, het gaat wel eens. Wat is het leven? Dat zeggen ze wel eens van. Uh, uh, nou, het betekenisgeven en zingeving. Dat zijn eigenlijk de twee dingen waar het om draait. Doe het met hart en ziel. Zo zong ooit een beentje in het Nederlands. En daar gaat het om. Maak maken er iets moois van. Daar zijn we al inmiddels toe aan het laatste nummer. Ik ga eens even kijken wat ik dan voor doe. Oh ja. What are you doing the rest of your life? Dat vind ik hier wel bij passen. Pete McKinnis Jazz Orchestra. Van de CD Straight in Numbers. What are you doing the rest of your life?